8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de zakenwijk La Défense in Parijs... is een patrouillerende Franse militair in zijn nek gestoken. De politie is een klopjacht begonnen naar de dader. Volgens een bron bij de politie zal het slachtoffer de aanslag zeker overleven. De militair in uniform bewaakte kantoren in La Défense. Volgens de krant Le Parisien was de dader een Noord-Afrikaanse man... met een baard van rond de 30 jaar. Onder zijn jas zou hij Arabische kleding dragen... Woensdag werd in Londen een militair op straat doodgestoken. De twee verdachten van die moord zijn door de politie neergeschoten... en liggen in het ziekenhuis. Het besluit over de locatie van de nieuwe topsport IJshal... is uitgesteld tot begin augustus. De schaatsbond KNSB en de sportkoepel NOC-NSF... kwamen vandaag voor extra overleg bijeen... maar konden niet tot een besluit komen. Ze laten een accountant nu eerst een onderzoek doen... naar de drie kandidaten Almere, Zoetermeer en Heerenveen... De NOS onthulde vorige week dat de bond en sportkoepel... in een geheim rapport hun voorkeur hebben uitgesproken voor Almere. Na het uitlekken van dat rapport kwam er veel steun voor Heerenveen. In een advertentie in de Telegraaf riepen Sven Kramer en Epke Zonderland... vandaag op om te investeren in het Tial stadion De KNSB en NOC-NSF nemen op 8 augustus het definitieve besluit. Een jongetje van vier uit Ooyen in Brabant is overleden... nadat hij werd overreden door een auto... Het kind was aan het spelen op de oprit bij een huis... toen de geparkeerde auto door onbekende oorzaak begon te rollen. Het jongetje werd geraakt door de wagen en raakte zwaar gewond. Hij overdeed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk... en doet daarom geen onderzoek naar de zaak. Het weer vanuit het noordoosten regen. In de loop van de nacht wordt het vanuit het noorden weer droog... maar in het zuidoosten houden de regen en motregen tot ver in de ochtend aan... In de rest van het land is het morgen droog met soms wat zon. En het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenavond, twee minuten over acht, nog een kleine drie kwartier. En dan begint in Londen op Wembley de Euro Champions League finale tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Beide ploegen inmiddels op het veld voor de warming-up. Publiek op de tribune, geweldige sfeer daar. Maar er is ook sfeer in Volendam, want daar wordt gehandbald. De eerste wedstrijd om het landskampioenschap tussen Volendam en de Limburg Lions. Richard van der Maa, de tweede helft al begonnen. Ja hoor, ja, de tribune zit hier weer helemaal vol met mensen in oranje t-shirts. Geweldige entourage, 16-12. Na vijf minuten in de tweede helft Volendam leidt dus eerste finale wedstrijd. Om de tot de ploeg die de eerste twee wedstrijden wint. Is kampioen van Nederland. Volendam was dat al zes keer in de afgelopen tien jaar. Knappe prestatie en Lions dat jaagt op zijn eerste prijs sinds de oprichting in 2008. De aanval van de Limburgers gaat over de linkerkant. Cirkel gevonden, maar Joey Duin, zoals zo vaak in de dekking van Volendam, zit daar goed tussen. Zes minuten exact op de klok, 16-12. Een marsje dus van vier doelpunten in het voordeel van de thuisploeg. Straks dus die Champions League finale tussen Bayern München en Borussia Dortmund in Londen. Daar zijn onze mannen aanwezig. Onder andere de NOS-analyst en natuurlijk oud-voetballer Mark van Bommel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 Bert van Marwijk was dat voorbeschouwend op de Champions League finale van vanavond. Dik een half uur nog. En dan wordt er op Wembley afgetrapt. Voor die wedstrijd tussen Bayern en Dortmund. Oftewel Bundesliga tegen Bundesliga. Joep Heinkes tegen Jurgen Klopp. Bayern tegen het Roergebied. En Groot Kapitaal tegenover Groot Kapitaal. We gaan schakelen met onze verslaggevers. Met Bas Stigler en Andy Houtkamp. Andy, de meeste Duitsers lijken te hopen op Dortmund als winnaar. Maar is Bayern voor jou wel de grote favoriet? Ja. Maar eerst, uh, Gio, ik moet het toch even kwijt hoor. Wat zijn we toch bevoorrecht dat we hier mogen zitten in dit stadion. 90.000 mensen in het nieuwe Wembley stadion. En straks gaan we alles over de wedstrijd vertellen. Maar eerst maar eens even om me heen kijken. Als ik naar rechts kijk, dan zie ik heel veel geel. Die, die gele muur, die bekend is in uh, Dortmund, van die prachtige supporters. Die aan het zingen zijn, Dat hoor je op de achtergrond. En als ik naar links kijk, dan zie ik een rode muur van de Bayern München supporters. Wat wij hebben kunnen zien en, en collega Bas heeft een Prachtige foto gemaakt van een Bayern München-supporter en een Dortmund-supporter... die een paar uur voor de wedstrijd aan het kaarten waren hier vlak bij het Wembley-stadion. Die sfeer die hangt er gewoon. Het is een fantastische sfeer in dit stadion. Overigens de zevende keer dat de finale op Wembley wordt gehouden. Uh, wij herinneren ons natuurlijk de, de mooiste, namelijk 71 Ajax panetti 2-0... Maar ook in 77-78 dat seizoen was er een mooie finale met Liverpool en Club Brugge. En natuurlijk twee jaar geleden Barcelona tegen Manchester United ook in dit stadion. En dan vanavond Russia Dortmund tegen Bayern München Dortmund. In die opstelling behoorde Bert van Marwijk zeggen een vraagteken. Mats Hummels die was inderdaad geblesseerd geraakt tegen Hoffenheim. Maar die speelt gewoon vanavond. En als we dan even die elf doorlopen. Weidenfeller, de, de zeer vertrouwde keeper in het doel dus bij Borussia Dortmund. En dan achterin links Schmelzer, Centraal Hummels en Subotic. En Piszczek aan de rechterkant de pol. Een middenveld met twee. Zeg maar, verdedigende middenvelders, eh, Kundogan en Bender. En Groskreutz, hij speelt aan de linkerkant, is de vervanger van de ook al eerder genoemde Gutsen. Eh, Royce speelt dan op de plaats van Gutsen achter de spits. En aan de rechterkant Blasikowski, ook een Paul. En de grote man bij Borussia Dortmund staat natuurlijk in de spits. En dat is ook een Paul Lewandowski. Ja, nog even over die uh, foto op Twitter. Te zien, voor het je denkt, waar kan ik dat dan bekijken? Echt een mooi beeld. Ed Bas Tichelen, een beetje reclame maken, makkelijk een keer. Ed Houtkamp kan ook, die zet we dan ook wel even door. Uh, goed, ja, de sfeer is wel mooi. En natuurlijk zijn er wat berichten geweest over dingen die niet helemaal goed gingen. Met de supporters onderling, maar daar hebben wij dus niet zo heel veel van meegekregen. De sfeer daar waar wij zijn geweest was goed en vrolijk. En is dus ook in het stadion mooi. Dat is zo langzaam maar zeker wel serieus volstroomt. Arjen Robben was als een van de eerste op het veld. Die uh, opgevangen werd door een lever aan camera's. Zodat niemand er ook maar over twijfelde dat hij een van de eerste op het veld was. Want uh, daar stortte iedereen op. Mid inmiddels zijn de beide ploegen aan de warming-up begonnen. En dat levert dan ook wel een mooie tafereel op. Ik ben ook benieuwd wie van deze ploegen zijn zeduw het best in bedwang kan houden. Maar in München is wat meer dan Dortmund natuurlijk gewend om grote wedstrijden te spelen. Maar we hoorden de oud-bondscoach van Marwijk terecht zeggen dat als je nou twee finales verliest... Ja, wat doet dat met je? Je zou maar drie finales in vier jaar verliezen. Dan ga je de geschiedenisboeken in. Die twijfelachtige eer valt nu Benfica ten deel. Die in de jaren zestig. Maar die hadden er iets langer voor nodig. Drie finales verloren in 63 van AC Milan voor de liefhebbers. In 65 van Inter. En in 68 verloren ze een weer van Manchester United. Dus die zouden dat record graag willen inleveren. Maar München wil het niet hebben. Nou 60 zo... hier op Wembley trouwens. Ja, en nou is het zo geweest dat uh, vorig jaar een ploeg uit Londen... De beker kwam ophalen in München. Dus ik denk dat ze in München zeggen, wij gaan dit jaar de beker maar ophalen in Londen. En uh, ik heb wel het gevoel, dat deel ik wel met de bondscoach. En als je nou kijkt naar vorm en kijkt uh, waar de proeven toe in staat moet worden geacht op dit moment. Plus het feit dat Gutser er natuurlijk niet bij is, waardoor moet dat vertelde je al. Bayern missen natuurlijk ook nog wel een paar mensen met krozen en met badstoelen, maar toch. Dan uh, zou ik, als ik al geld zou hebben, dat zetten op Bayern, toch? Springsteen met Glory Days toepasselijke plaat, want voor een van die twee ploegen wordt het vandaag een Glory voor Bayern München of voor Dortmund. Maar eerst gaan we handballen. De wedstrijd tussen Volendam en de Limburg Lions, Griesert van der made, Bewust waarschijnlijk om 7 uur begonnen hè, om op tijd klaar te zijn. Ja, dat hebben ze mooi uitgerekend. Hè. Inderdaad, nog een minuut of twaalf zuivere speeltijd. Plus twee, drie minuten extra ongeveer. En dan zijn we net op tijd. Eigenlijk mooi op tijd klaar voor de Champions League finale. Ook wel zo leuk voor de spelers. Volendam doet het goed in deze wedstrijd. Leidt nog altijd. 21-18, eerste finale wedstrijd om de landstitel. Daar is Jasper Adams met het schot onderhands. Maar goed gekeerd door de keeper van Lions. En dan zijn de Limburgers snel weg. Maar Volendam is ook alweer terug aan de cirkel. Verdedigt dus weer. Dit ziet er goed uit aan over de rechterkant. En dan de goal van Meijer. Nee, daar zit Kappel toch nog weer aan. Strafworp. Strafworp voor Lions. Het kan natuurlijk nog wel alle kanten op. Hoewel... Volendam heel stug en degelijk speelt. De dekking goed heeft staan. En de hele wedstrijd al aan de leiding heeft gestaan. Eén keer was het gelijk. Maar dat was helemaal aan het begin bij 1-1. En je ziet dat Lions eigenlijk tegen zichzelf ook speelt. Heel veel tijdstraffen al heeft gekregen in deze wedstrijd. Maar nu via de 7 meter. Keeperswissel bij Volendam. Molenaar komt er nu in. Via deze 7 meter toch weer terug kan komen tot twee doelpunten. Meijer op de lat. Op de bovenkant van de lat. Dat is natuurlijk niet handig. In deze wedstrijd mist Lions ook simpelweg te veel kansen. En dat is niet... Uh... Verstandig als je in een finale speelt en zeker niet als je tegen het ervaren Volendam moet uitkomen. Volendam natuurlijk gewend om dit soort wedstrijden te spelen. Finales voor de beker de afgelopen jaren. Benelux-liga, landstitel en Lions heel erg jong. Gemiddelde leeftijd. 22 jaar is dat natuurlijk veel minder gewend. Van Limbeek zet de aanval weer op bij Volendam. Snijders, bal wordt onderweg aangeraakt, gaat over de achterlijn. En dus krijgen we een hoekworp voor Volendam. 10 minuten nog te spelen. En Hollandam houdt dus balbezit met Snijders. Is er nu ingekomen op middenopbouw. Van Limbeek naar de rechterkant. Dan is er een wisseltje aan de cirkel. En er komt de hoekspeler in. Dan is het van Limbeek opnieuw. Wordt er verdedigd door Adams. Het schot wordt gekeerd door de Limburgse keeper. Dat is Genk. Die is er zojuist ingekomen. Dan komt Verjans Met veel power wordt die bal opgedreven. Richting het doel van Volendam. Maar dan staat daar weer Martijn Kappel op het schot van linkerhoekspeler Lino Jansen. Martijn Kappel, 33 jaar, zeer belangrijk. Al 9 jaar onder de lat bij Volendam. En hij sleept zijn ploeg op moeilijke momenten er doorheen. 9,5 minuut nog te spelen. En Lions heeft het moeilijk in deze wedstrijd tegen een veel beter Volendam. 21, 18 staat op de klok. Het handballen vanuit Volendam. Ze hebben het beloofd. Ze zijn op tijd klaar voordat de aftrap is van de Champions League finale. Nu over een minuut of 22 op Wembley. De meeste Duitse supporters die zitten trouwens al in het stadion. Maar voordat ze dat stadion ingingen kwamen ze onze correspondent Arjen van der Horst tegen. Heilige grond van Wembley. En als hier een grote wedstrijd wordt gespeeld, dan zeggen de Britten: Football is coming home. Maar vandaag klinkt dat net even anders. Voetbal komt zu Hause. Want in West-Londen vandaag is de voertal Duits. We zingen en dansen op jenen voetbalplaats. Een schuss, een tor, die Bayern! Die Bayern! A! Pak maar's. Wie gaat's? Mir geht's goed. En dir? Sehr goed, sehr goed. So, jetzt, yeah, wat uh, wil het passieren uh, heute Abend? Ja, ganz klar, we holen den Pokal naar München natuurlijk. Schlussstand? 3-1 voor Bayern München. 3-0, 3-0, 3-0. 4-0, 4-0. En is gaat 4-1, dat ik tipp voor Bayern. Legendair, wird het. Vorig jaar van Chelsea verloren. Dat gaat ze niet meer gebeuren. Met 4-1-3-0, zeggen deze Bayern-fans, gaan ze winnen. Wat gaat dat niet speel dan niet in het achterhoofd een beetje mee de afgelopen twee finales verloren. Weet dat dus niet in Hinterkopf mitspielen, dass sie twee finalen verloren had. Okay. Ik, kan, ik kan nur auf, auf Thomas Müller zurücksprechen, der hat gesagt, wenn man in vier Jahren so sowas verliert man in vier Jahren nicht dreimal. Dat geht in die Geschichte ein als größter Loser, deswegen holen wir dieses Jahr diesen scheiß Pott dreimal verlieren wir das scheiß Ding in vier Jahren. Wir holen das. Ja. Drie, drie keer verliezen in vier jaar, dat kan niet zeggen deze fans. Dat is onmogelijk en dat gaat vanavond uh, ook niet gebeuren. Arjen Robben, god. Arjen Robben, god. Ja. ja, en hoe zit het met Arjen Robben? Hij was weergaloos in de halve finales. Maar ja, Arjen Robben en de finale, dat is misschien niet zo'n goede combinatie. Vorig jaar miste hij nog een strafschop in de finale tegen Chelsea. Hoe gaat hij het vandaag doen? Robben en... Dat oh, nou, is er, een glückliche das spiel, dat is niet een gelukkige combinatie. Dat wordt zijn spiel, Leute. Heute macht hij op jeden een tor Zoals so wie in im het viertelfinale en DFB-pokal. Ja, vandaag wordt het zijn dag. Vandaag gaat hij scoren. Dat gaat hem niet meer overkomen wat er in eerdere finales uh, gebeurd is. Uh, letztes jaar had hij een penalty verschossen. So. Ja, dat was pech. Ja, die, jaar was hij blöd gelaufen. Daar da, waren hij ook niet goed draaf. Maar dit jaar zijn ze alle goed draaf. En die werden dat ding rocken. Op jeden Fall. Met Arjen Robben komt het wel goed, zeggen deze fans. Hij had natuurlijk veel pech vorig jaar met die gemeste penalty. Maar dat gaat hem niet overkomen. Dit wordt zijn dag. Hij gaat vandaag scoren. En die grote beker die gaat naar München. Super Bayern, super Bayern, hey, hey, Super Bayern, super Bayern, hey. Hey, Superboyer, Superboyer, hey! En te midden van deze zee van Duitse fans... hebben we ook nog een enkele Nederlandse voetbalfan. Oh, heerlijk zeg. Ja. Heerlijk? Ik denk dat ik de enige Nederlander ben. En wat vindt u ervan, een Duitse finale? Ja, die Duitse finale ja, in Engeland. Ja, ik vind het wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ja, gelukkig houden uh, ze elkaar heel hier. <laughs> ja, het is vrij gemoedelijk, hè? Ja, precies. Gemütlich. Ja, gemütlich, ja, absoluut. Absoluut, ja, ja. Nee, aardige mensen. Nou, maar één Duits team wint, één Duits team verliest... Vanavond. Wie gaat het worden? Nou, ik denk Arjen Robben, dus uh, Bayern. Bayern. Ja. Daarom steunt u ook Bayern? Ja, absoluut. Puur voor Arjen, dat is alles. Maar Arjen Robben en finales, dat is niet altijd een gelukkige combinatie. Nee, maar vandaag wel, let maar op. Ja, een groep Borussia-fans met grote vlaggen staan ze hier te poseren... voor een foto voor dit enorme stadion. Wie get's it? Zenevers. Waarom? Waarom? Eenmaal ja, dat Mario Götze niet speelt en eenmaal dat BVB eigenlijk die Champions League gewinnen moet. Deze fan een beetje nerveus, want Mario Götze ja, die doet niet mee. Belangrijkste speler, is geblesseerd. Ja, en dat maakt deze ploeg toch wel tot het underdog vanavond. BVB is de underdog. BVB heeft geen druk. Bayern heeft de druk. twee finales verloren. BVB heeft seit 97 ongeschlagen. Maar, zo zegt deze fan, de druk die ligt op Bayern natuurlijk. Die hebben de afgelopen twee finales verloren. En wij kunnen eigenlijk vrijelijk spelen. Maar ja, jullie hebben dit seizoen nog geen enkele keer Bayern verslagen. Deze seizoen had uh, Borussia niet gewonnen. So, Dat moest die eerste maal zijn vanavond. Dus dit moet dan echt de eerste keer dit seizoen worden vanavond. Ik wil het zelf. Je staat vanavond? 3-2. 3-2, veel geluk. Dank je. Dank je. Op de lange weg naar Wembley... Vermengt het rood van Bayern zich gemuutlich met het zwart-geel van Borussia Dortmund? Veel Bayern-fans uitgedost in klassieke lederhozen. De zon schijnt en rond dit imposante stadion hangt een hele gemoedelijke sfeer op dit moment. Nou, dat is onze correspondent Arjan van der Horst in Londen, dus bij Wembley. Onze correspondent in Duitsland, Tim de Wit, is naar het zuiden afgereisd naar München. Hij heeft moeten kiezen tussen Dortmund en München, denk ik. Uh, naar de plek waar normaal gesproken de oktoberfesten zijn, op de Theresienwiezen. Tim, uh, hoe is de sfeer daar? We horen helemaal niets. De verbinding is weggevallen. Dan denk ik dat wij in de richting gaan van het stadion. En dan gaan we eens even kijken bij onze mannen daar te plekken. Andy Houtkamp en Bas Tegeler. Herrschaften, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. Jij doet één keer Oktoberfest en Tim is weg, hè? Ja, ik denk dat Tim aan het bier is gegaan. Ja. Daar. Uh, zeg maar, dat kunnen jullie ook doen. Maar nog even over die warming-up. Uh, gebeurt daar nog wat? Ja, want uh, er was plotseling een speler van Bayern uh, op de grond gaan zitten. En die voelde aan zijn enkel. En er kwam verzorging in het veld met een spons. En ik zal niet zeggen dat er paniek was. Maar de schrik sloeg toch een enkeling om het hart. En wie was het? Schweinsteiger. Toch niet de minst belangrijke speler. Die uh, in de warming-up een tikje op zijn enkel kreeg van Gomez. Dat zijn altijd van die dingen die vroeg of later keer gebeuren bij een warming-up of bij een training. Maar die je niet wil. Ja, die je nooit wil. Maar al zeker niet in aanloop naar een... Champions League finale. Nou is Schweinsteiger, nadat hij dus even is verzorgd, gewoon weer gaan staan en verder gegaan met de warming-up. Daar is niets geks meer aan te zien. Op dit moment uh, schiet hij een bal op het doel van Noyer, Die wat wordt ingeschoten en dat gaat hij nu weer doen vanaf een meter of twintig. Dus ik heb niet de indruk dat daar echt iets uh, mee aan de hand is. Schiet hij schiet hem er aardig Hij schiet een Hij weet wel dat het een verkeerde doel is, hè? want anders is er echt iets met hem aan de hand. Ja, precies. Uh, nee, maar ik heb de indruk dat dat allemaal wel meevalt. Goed, nou in ieder geval goed nieuws wat betreft uh, Schweinsteiger daar tijdens die warming-up. Gaan we weer even kijken in Volendam bij het handbal. Richard? Ja, op dit moment een time-out aangevraagd door uh, Gabriel Rietbroek, de coach van Lions, bij een 21-20 stand. 6,5 minuut nog te spelen. En ja, inderdaad, de spanning is dus helemaal terug in deze wedstrijd. En ook slecht nieuws bij Volendam, omdat Niels Rijgersberg zojuist tegen zijn uh, derde tijdstraf aanliep. En dat betekent in het handbal rood, we zien hem niet terug. En dat betekent ook dat Lions dus twee minuten in overtal mag spelen. En daarvan zijn 40 seconden voorbij. Aanval bij de... De Limburgers wordt opgezet door Ferrians. bal gaat naar de linkerkant, naar Adam, die heeft een goed schot. Schijnschot, de bal gaat naar de zijkant, weer naar Ferrians. En die loopt dan tegen het middenblok aan van Volendam. Daar staat de twee meter lange Joey Duin en ook Boy van Limbeek. Maar via een vrijworp is het opnieuw, Lions. Op weg naar misschien wel de gelijkmaker. Maar deze aanval wordt afgefloten vanwege een aanvallende fout. En dat betekent dat het spel ook weer even stil ligt. Omdat daar met de handdoekjes even weer de vloer moet worden schoongeveegd. Zes minuutjes nog als ik kijk op het scorebord. En spannend, spannend, spannend in deze eerste finale wedstrijd. 21 voor Volendam en 20 voor Lions. met zijn hit van het afgelopen voorjaar, Back in My World. Gaan we het weer even proberen bij onze correspondent Tim de Wit... op de Theresienwiese in München. Tim, hoe is de sfeer? Ja, Gio, ja, ik ben even weggelopen omdat de verbinding uh, heel moeilijk tot stand kwam... met al die mensen om me heen. Maar het is hier geweldig, kan ik je verklappen. 30.000 mensen staan hier uh, vol spanning te wachten op de wedstrijd die komen gaat. Ze kijken naar een gigantisch scherm, 80 vierkante meter groot ja, het is helemaal in bijense sferen hier. Dus er is niks anders te krijgen dan hele grote pillen bier. Hele grote broodjes worst. En nou ja, daarmee maak je de bijse voetbalfan al heel snel gelukkig. Ja, en er zullen alleen maar mensen in het rood rondlopen, denk ik. Hè? Er zal geen enkel geel shirt te zien zijn daar. Nee, nee, er werd net zelfs omgeroepen vanaf het podium... of iedereen die ook maar een klein beetje geel uh, op zijn kleren had of aan had... Uh, zo snel mogelijk het terrein wilde verlaten. Nee, ik heb geen enkele Dortmund-fan kunnen ontdekken in München. Dat zal ook wel een beetje raar zijn natuurlijk bijna. Want je zag ook de hele dag al dat heel veel Münchenfans uit het hele land in Duitsland naar München toe kwamen. Met treinen volkwamen die ze hier naartoe. Er zijn ook echt een paar honderdduizend mensen vanavond in de stad. Nou, ik ben dus op een locatie waar 30.000 mensen aan het kijken zijn, maar ook bijvoorbeeld in het stadion. De Allianz Arena zitten er 45.000. En niet te vergeten, alle cafés, alle kroegen in de binnenstad... die zitten ram en ram vol. Ja, nee, München is echt wel klaar voor die finale zo meteen. Tim, jij hebt nu voor München gekozen. Ik neem aan dat er elders in Duitsland ook dit soort bijeenkomsten zijn. Weet jij van andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld in Dortmund of in Berlijn? Ja, allebei, ja. In, ook in Dortmund natuurlijk grote pleinen. Uh, zelfs in Berlijn die heeft natuurlijk niet echt een club uh, die daar vandaan komt. Maar goed, omdat het zo'n Duitse finale is en omdat het zo leeft in Duitsland... Hebben ze besloten om de fanmeilen te openen? Die is normaal alleen geopend bij wedstrijden van het nationale elftal. Dat is de hele lange, brede laan bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Helaas is het hard geregend daar de hele dag. Dus. Uh, maar uh, voor zover ik begrepen, staat het ook daar behoorlijk voor. En dan heb ik het ook echt over een paar honderdduizend mensen. Uh, kortom, ja, en nee, overal in Duitsland waar je kan kijken, wordt uh, gekeken. Dus ik verwacht dat het heel erg stil wordt op straat. Ja, deen. en daar in Berlijn, uh, daar was toch ook nog even sprake van wat dreigingen. Er kwamen nog wat uh, verhalen over eventueel. Ja, mogelijke aanslagen. Ja, klopt. Ja. De inlichtingendiensten hebben berichten, aanwijzingen ontvangen. Zo hebben we via de media vernomen dat er een aanslag op handen zou zijn. Ergens in Duitsland vanavond. Berlijn werd genoemd omdat daar, zoals ik het net al vertelde, heel veel voetbalfans samenkomen. Nou ja, het, het bericht, en dan ga ik alleen maar af wat er in de media gestaan heeft... zou zijn dat er enkele islamisten zouden zijn die een bomaanslag zouden plegen. Nou, heel concreet is dat niet geworden. Je ziet wel dat op heel veel locaties, ook hier in München de veiligheidsmaatregelen verscherpt zijn, controles, uh, mensen worden scherp gefouilleerd, tassen worden uh, erg goed gecontroleerd. Uh, ik zie zelfs nog wat mensen nu in de rij staan die hier naar binnen willen. Dus nou ja, het geeft wel aan dat uh, de, ja, de politie en de inlichtingsdienst het allemaal wel serieus nemen, deze aanwijzingen. Maar uh, zo zeiden ze er wel bij, uh, er is geen reden voor paniek. Nee, laten we allemaal hopen dat het zo blijft dat het een uh, feestelijke avond wordt. In welke plaats dan ook in Duitsland. Onze correspondent Tim de Wit gaan we weer naar Volendam, want het wordt toch nog spannend in die slotfase, Richard. Dat is het zeker en je hoort het misschien aan het publiek. Boy van Limbeek heeft gescoord en dus mag het thuispubliek weer juichen voor de 23ste goal van Volendam. Maar Volendam wankelt hoor. Volendam heeft het moeilijk in de slotfase van deze eerste finale wedstrijd om de landstitel tegen Lions. Dat conditioneel toch heel sterk blijkt. Goed doorwisselt en op gelijke hoogte kwam een minuut of drie geleden 21-21. Daarna ook 22-22 en dus zojuist de scoren. Van Van Limbeek met iets minder dan twee minuten zorgt opnieuw voor een voorsprong. Voor de thuisploeg, dat al zes maal kampioen was van Nederland. En Lions dat wil zo graag ook als een prijs. En is er nu toch wel dichtbij. Want wie weet, in deze laatste twee minuten weet Lions het zelfs nog om te buigen. Deze achterstand tot een voorsprong. Het kan allemaal. Het kan allemaal. Twee minuten, iets minder. En de aanval wordt weer opgezet door de Limburgers. Met Adams op het midden. Gooit de bal naar Ferrians. Dan blijft Volendam staan in de dekking. Wie stapt eruit? Adams sliet hij. Nog altijd niet. Weer Adams. Bal naar de zijkant. Naar Ferrians. Er wordt verdedigd door Volendam. Maar niet echt heel erg overtuigend. En dan is het Martijn Kappel. Die stopt met nog anderhalve minuut op de klok. Is het 23-22 voor Volendam. Goed te horen. Veel sfeer in Volendam bij het handbal. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de sfeer op Wembley. Andy Houtkamp en Bas en uh, Andy, in Engeland zeggen ze wel eens don't mention the war als het over Duitsers gaat. Maar wat er nou op het veld allemaal gebeurt? Ja, nou ja, de Duitsers zijn er toch gekomen he, naar Londen. Ja. Het heeft, heeft een paar jaar geduurd, maar uh, ze hebben toch Londen overspoeld. En nu op het veld, inderdaad, uh, zie ik uh, ridders en boogschutters en, en uh, le een leger zeg maar, uit uh, de middeleeuwen. Het ene leger in het geel met zwart van BVB, oftewel Dortmund. En het andere leger in het uh, rood met wit. Het ziet er inderdaad wel apart uit. Hè? Met uh, grote uh, schilden en, en zwaarden. En ze doen natuurlijk net alsof ze elkaar de hersens inslaan. Maar toch, dat uh, voorafgaat aan een, uh, een wedstrijd uh, is toch wel heel apart. Nu lopen ze. Uh, allemaal weer naar hun eigen helft toe, zeg maar. En eens kijken, ah nu komen de grote legers tegen elkaar in actie. Maar ze stoppen op de middellijn, gaan op één knie. En dan uh, de dames en heren met de grote vlaggen die erachter staan. Die uh, gaan nu vendel zwaaien. En wordt er een beetje heen en weer geduwd. Het is allemaal in scène gezet. Dat voor alle duidelijkheid. Oh ja? <laughs> en, <laughs> ik hoop het voor je. <laughs> ja, dat hoop ik ook. Anders krijgen we hier wel een mooie op vanavond. Uh, maar het ziet er... Uh, uh, heel aardig uit en als ik het uh, wel heb gaat zo dadelijk Steve McManaman uh, de grootheid uh, uit het Engelse voetbal van de leer en overigens ook van uh, Real Madrid gaat zo dadelijk ik dacht de bal binnenbrengen. Ja zo heb ik het ook begrepen en uh, dan kan dit uh, feestje dat uh, eigenlijk ter ere is van de 150ste verjaardag van de FE, de Engelse voetbalbond want dat is de reden dat we weer op Wembley zitten. Hè. Daar waren we twee jaar geleden natuurlijk ook met, Bayern, of met uh, Manchester United en Barcelona. Nou, denk ik dat de Engelsen zich bij dat feestje iets anders hadden voorgesteld dan twee Duitse ploegen hier te hebben. Maar goed, dat is nou eenmaal niet anders. Dan kan dat feestje echt gaan beginnen, de Champions League finale van 2013. De helftallen zie ik in de katakom. staan al klaar. Het is echt aftellen geblazen. Nog een minuut of zeven. Nou, dan zijn we bij jullie terug op Wembley. Gaan we nog gauw even naar Volendam. Die echte slotfase. Volendam tegen de Limburg Lions. Richard. Spannend, spannend. Tom Schilder heeft zojuist 24-22 gemaakt. En dat zou natuurlijk wel eens de beslissing kunnen zijn. Bal was maar net over de doellijn. Schenk had hem bijna. Maar bijna telt natuurlijk niet. En Schilder die wel vaker van dat soort belangrijke doelpunten maakt. In zo'n hectische slotfase. Brengt Volendam dan toch weer op. 24-22. Ja, dat is een nieuwe regel in het handbal. Dat beide coaches in de laatste minuten toch nog allebei één time-out mogen aanvragen. En Rietbroek had er nog één op zak. En doet dat nu natuurlijk in die laatste minuut. Rietbroek heeft zijn mannen bij elkaar geroepen. En ook Mark Smets, de coach van Volendam, heeft dus de gelegenheid om nog één keer tactisch met zijn spelers te praten. Viermaal dit seizoen won Volendam van Lions met één doelpuntverschil. Het zegt alles over over de ploegen die zo aan elkaar gewaagd zijn dit seizoen. En Volendam bleek in de eerste helft duidelijk de betere ploeg. Ruststand na 30 minuten, 14-10. Maar in de tweede helft, die niet echt goed is... kroop Lions toch heel langzaam dichterbij. tot bij 21-21 de gelijke stand was bereikt. Maar nu is het dus toch weer Volendam dat leidt. 24-22 op de klok, 28 minuten en 59 seconden. En dan gaan we nu echt aan de allerlaatste minuut... Beginnen van deze eerste finale wedstrijd. Volgende week zaterdag in Geleen is de return. Maar kan het gelijk worden? Dan zou er verlenging komen, bedenk ik me nu ineens. Dan zou er twee keer vijf minuten verlenging komen. Want er moet altijd een winnaar komen bij finale wedstrijden. 40 seconden nog. De klok staat weer stil. Er moet weer even geveegd worden. Ja, in het handbal, als er heel veel overtredingen worden gemaakt. Een heel fysieke sport natuurlijk. Dan ligt het nog wel eens stil. Vrije worp is er voor Lions. Met uh, Pejovic, de Montenegrijn, de cirkelspeler. En nu handballen we weer met Ferrians. Het schot gaat Via Kappel over het doel. En dan kan ik toch wel de conclusie trekken dat Volendam deze wedstrijd gaat winnen. Gebalde vuisten nu ook op de bank bij Volendam. Natuurlijk. ...gaat Lions nu heel erg offensief verdedigen. Het is uh, alles door elkaar en de bal gaat rond, goed rond bij Volendam. In de laatste 25 seconden van deze wedstrijd. 24-22, Limburg-Lions gaat deze eerste finale wedstrijd dan toch verliezen. Stond twee keer gelijk. Ja, deze bal wordt gewoon helemaal weggegooid. Dat is natuurlijk heel erg dom. En dan gaan er weer wat handen omhoog op de bank bij Volendam. Dat al zo vaak finale wedstrijden won. dat twee weken geleden de beker... Ook al naar zich toetrok, de Supercup won. En nu via Jasper Adams, nummer 25, nee, 2, 3, of 3, 2, ik moet natuurlijk wel aftellen. En dan is het 30 minuten op de klok. En dat betekent dat Volendam dit duel, dit eerste finale duel heeft gewonnen. Spannend was het wel, niet echt heel goed in de tweede helft 24, 22 en volgende week in Geleen dus de return. En dan kan het al beslist worden als ook Volendam daar weer wint. Goed, dan hebben ze toch woord gehouden op tijd. Klaar voor het hoofdgerecht van vanavond. Het voorgerecht hebben we gehad, de amuses hebben we gehad. En dan nou gaan we naar Wembley. Hoort de geluiden al op de achtergrond. Onze verslaggevers daar, Andy Houtkamp en Bas Tiggler. En het nieuws van 9 uur gaan we gewoon uitstellen. En vandaag is weer een goede het is niet zo dat ik een uh, voldoende voor Duits had. Maar dit is een spandoek. Heel groot in het Wembley Stadion In het vak van Bayern München. Vandaag is het weer een mooie dag. En zo moet je deze finale eigenlijk ook wel zien. De, uh, de krijgers gaan van het veld. Want die hebben al die tijd op het veld gestaan. Er worden handjes geschud. Met het uh, uh, uh, arbitrale vijftal. Onder leiding van Nicola Rizzoli. De architect uit Italië. Uit de buurt van Bologna. Hij, 42 jaar, staat onder leiding van deze wedstrijd. De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Die op punt van beginnen staat. Prachtig gezicht. Links al dat rood. Rechts al dat geel. En in het midden een klein tribunetje. Met wat zeg maar, neutrale toeschouwers. En de houten van de UEFA. Allemaal keurig in blauw of zwart kostuum. We zitten er helemaal klaar voor. De fotografen hebben hun plaatjes geschoten. De teams staan klaar. ...voor de aftrap van de finale van de Champions League 2012-2013. Borussia Dortmund, Bayern München. Arjen Robben is de laatste jaren nou niet bepaald opgevallen door het winnen van finales. Toen hij zes jaar geleden hier op Wembley... ...weliswaar nog in de oude toestand uiteraard, maar toch... ...verscheen met zijn toenmalige club Chelsea. En de tegenstander Manchester United was in de FA Cup Final. Toen vond hij wel, maar dat is dus zes jaar geleden. Anderhalf jaar geleden was hij hier ook met het Nederlands elftal... En toen speelde het Nederlands elftal met nog Bert van Maarwijk als bondscoach. Een oefenduel tegen de Engelsen. Toen was Wembley al wel vernieuwd. En toen won Oranje met 2-3. En maakte Arjen Robbe in de 93ste minuut van de wedstrijd de winnende goal. Hij zal op met uh, plezier terugdenken aan Wembley. Waar hij uh, nu onze kant op loopt. En uh, nog wat zwaait. Dat zal toch niet naar ons zijn neem ik aan. Ja, Voor de zekerheid ja. bij even teruggezwaaid. ik weet maar nooit. En dan uh, kijkt hij naar de middenstip. En dan ziet hij dat zijn Bayern München gaat aftrappen. Uh, Dortmund is formeel de spelende club in het geel-zwart. Uh, München gelukkig gewoon in het rood, dat er geen rare vatten zijn uitgehaald met uitshuurds. Dus zo hoort het rood aan de ene kant en geel-zwart aan de andere kant. De bal ligt uh, klaar. De scheidsrechter kijkt nog eens om en zegt kunnen we beginnen of moeten nog van het... Uh... Spektakel vooraf gaat het nu wel wat worden opgeruimd langs de zijlijn. Dat lijkt nu ook het geval. En dan gaat er afgetrapt worden door Bayern met Mandzukic en Müller. Die zich in de middenstip hebben gemeld. En de aftrap is er nu geweest. En Bayern heeft de bal. Ja, Filip Laam. Laam even helemaal terug naar Dante. Een van de twee centrale verdedigers. Bal naar de linkerkant. Naar La Bau. En dan uh, wordt er uh, gezocht naar voren. Nee, nog niet. Dante weer. Dante terug naar Neuer. Het zal aftasten worden in het begin van deze wedstrijd. Als Neuer de bal weer naar Dante speelt. Wat voor wedstrijd gaan we krijgen? Toch is de verwachting dat het een spektakelstuk gaat worden. Twee aanvallende ploegen met uh, ook goede aanvallers. En niet dat gedoe zoals Chelsea vorig jaar tegen Bayern München had. In München dat zo verschrikkelijk verdedigend speelde. Nu gaat de bal eindelijk wel naar voren. Maar uh, wordt uh, voorin uh, Müller niet uh, bereikt en kan er gegooid gaan worden. En uh, gaat de bal toch richting Müller. Die bijna uh, gevaarlijk wordt. Maar het is uh, balbezit voor keeper Weidepeller. Bij de ploegen vielen op in de halve finale door hun tegenstanders. En dat waren dus Barcelona en Real Madrid. Niet minste heel vroeg een heel agressief onder druk te durven zetten. De vraag is kunnen ze dat nu ook en durven ze dat nu ook. Terwijl de verre trap van Weinevellen met een beetje geluk voor de voeten komt van Blasikowski. Die gaat lopen. Wil contact, ja ik denk uiteindelijk met zichzelf in het strafgebied Probeert nog een paasje in de buurt van Royce te krijgen. Dat lukt bij lange na niet. Het uitverderen van Bayern loopt uh, via Schweinsteiger goed af. Hij wil die risico nemen door de bal die buiten het strafgebied kwam eigenlijk weer terug te spelen. Dan wordt rollen bereikt aan de andere kant. De rechter en uh, zit inderdaad er werkelijk volop. En staan ze, terwijl Bayern probeert uit te verdedigen met zeven veldspelers. Ik herhaal zeven veldspelers op de helft van Bayern om daar de tegenstander te ontregelen. Dat moet je maar durven, want dat betekent automatisch dat je er op je eigen helft maar drie overhoudt. En als er dus één bal tussendoor glipt, waar Rob of Ribéry ben je gezien. Dortmund doet wat het eigenlijk altijd wil, namelijk gewoon de druk zetten. En dat is uh, mooi om te zien. Met balbezit voor Bayern München aan de linkerkant. is uh, de bal naar Alaba gegaan. Speelt hem naar Ribéry, maar Ribéry wordt meteen vol op de huid gezeten en geen overtreding. Dus Dortmund neemt over aan die rechterkant via Royce Gaat de bal naar voren en probeert Royce er langs te gaan, maar dat lukt niet. En neemt Bayern weer over een levendige openingsfase. Meteen Ribéry weer een bal bezit, wordt opgevangen door Piscek. En dan gaat de bal over de zijlijn. En heeft uh, uh, scheidsrechter Rizzoli gezien dat de inbouw voor Dortmund is. Meteen naar Royce. Royce even naar de rechterkant, naar Blasikowski. Geen doorgelopen, Royce. Goed aangespeeld. Lewandowski staat uh, uh, op de plek waar hij moet staan om eventueel een doelpuntje te gaan maken. Royce met de voorzet naar Lewandowski. Lewandowski probeert uit te halen. En dan via tegenstander gaat de bal over de achterlijn. En dus de eerste hoekschop van deze wedstrijd voor Borussia. Bayern is, uh, zit nog niet lekker in zijn vel in het begin. Van deze wedstrijd. 2 minuut 40 onderweg. En Dortmund heeft de drukte zo vol opgezet. En de voetman meteen naar beneden gedrukt op het gaspedaal. Dat Bayern bij wijze van spreken in de derde minuut al een beetje naar adem had En dat levert dan een hoekschop op. Lewandowski de man waar iedereen op let. Hummels mee. iets mee. Dat zijn ook heren die zich in de lucht bewezen hebben. Als de hoekschop richting de penaltystip komt te laag blijkt. Bij de eerste paal door Laam wordt weggekopt. Opgevangen wordt door Dortmund opnieuw, wordt ingebracht, maar zwak dit keer. Omdat die bal van Pisek eigenlijk ruim verkeerd wordt geraakt en over de zijlijn verdwijnt. Maar opnieuw, als halfwege de helft Bayern mag gooien... blijft Dortmund weer met bijna het hele elftal staan op de helft van München. Dante trapt de bal naar voren. Doet dat eigenlijk blind. iets kopt, verliest in de lucht. Dortmund neemt weer over. De bal naar Lewandowski op 20 meter van het doel. Met zijn rug naartoe. Probeert weg te draaien. Verspeelt de bal. Die wordt overgenomen door Bayern München aan de linkerkant van het veld. Met uh, Dante die uh, weer opgejaagd wordt nu door Lewandowski. En moet weer terug naar Noeyer. Ja, grappig deze openingsfase. Zie je niet vaak dat er inderdaad met zeven man gewoon op de helft van München... Uh, Bayern München, nu zijn het er zes, uh, wordt uh, gestoord als uh, Bayern dus de bal heeft via Laam. En die heeft geen idee waar hij naartoe moet. Zoekt het helemaal naar de linkerkant, naar zijn uh, uh, kompaan, uh, linksback. Alaba, die de bal weer terug heeft gespeeld. En zo gaat het achterin eigenlijk wel aardig rond. En moet er gezocht worden met de lange bal naar Mandzukic. Maar die wordt niet gevonden. De bal gaat over hem heen. Balbezit voor Weideveller. Ja, het is echt veelzeggend. Het is pas vier minuten uh, zijn we onderweg in deze wedstrijd. Maar het is veelzeggend dat Bayern nu toch al twee, drie keer niet verder komt dan het openen met een lange bal naar Mandzukic. Omdat het de voetbal het gewoon niet meer onderuit komt. Na de druk die Dortmund wordt gezet. Bayern probeert dat nu Dortmund opbouwt overigens ook te doen. Als we dat een hele wedstrijd volhouden, dan krijgen we een echt leuk open duel. Dat betekent dat Dortmund nu moet proberen daaronder uit te voetballen. Gundogan aan de bal, heeft wat ruimte gezien aan de linkerkant van het veld. Lewandowski speurt daar naartoe. Onder toezicht ook nog wel van Boateng. Die is meegelopen in zijn Van De bal gaat halverwege de helft van Bayern over de zijlijn. Omdat hij net te hard was. En gooit Bayern, snel genomen. Schweinsteiger, die kan toch wel met wat druk spelen zou je zeggen. Kan de bal aannemen, geeft hem aan Laam. Slecht, die leidt balverlies. En opnieuw neemt Dortmund dan halverwege de... Bayerische helft over. Royce aan de bal. Geeft hem mee aan de linkerkant. Smelten Komt hij. Gaat de voorzet geven als hij snel is. Er is een tackle van Laam. er is hij eigenlijk half voorbij. Dan gaat de bal over de achterlijn. En blijkt Smelten: Die bal zelf het laatste hebben geraakt. En niet. Want dat had hij even gehoopt. Boateng. En er komt dus geen tweede hoekschop voor Dortmund. Maar wel een doeltrap voor Nooien. Grappig deze ontwikkeling in de openingsfase. We hebben natuurlijk pas echt vijf minuten gespeeld. Staat 0-0. Overigens de snelste goal ooit van Paolo Maldini. 53 seconden in de Champions League finale. Of Europa e finale. Uh, in uh, 2005 wordt niet verbeterd. Dat mogen duidelijk zijn bij de 0-0 stand. Terwijl er een blessure is voor Bender, geloof ik, daar aan de rechterkant. Die even aangeraakt is. En ook een andere Dortmund-speler ligt nu uh, tegen de vlag. Dat is de Blasikowski. Ja. Uh, inderdaad, die uh, ligt daar en heeft wat pijn. Hij levert in ieder geval wel een vrije trap op voor Borussia Dortmund. Een uh, meter of tien zeg maar, over de middellijn. En er staat alles, behalve Waardeveller op de helft van Bayern München. Dortmund ligt boven in de openingsfase. Zes minuten onderweg, 0-0 stand. En uh, drukte op de rand van het strafselgebied van Bayern München. Waar Gundogan nu een bal naartoe gaat spelen. Zijn er mensen mee? Nou, die zijn er wel degelijk. Want uh, het is voor Bayern maar goed dat de bal via Boateng wordt uh, weggekopt. Want in zijn rug staat Hummels, die eigenlijk al klaar was om te koppen. Wat er dus niet aan de pas komt. Tweede hoekschop voor Dortmund. En dat is dus allemaal in het begin van de wedstrijd. Smeltzer is over het algemeen de man die die neemt vanaf die kant. Dat doet hij vanaf links met zijn linkerbeen. Dat wordt dus een uitdraaiende bal. Hummels, Subotic zijn mee. Daar letten we dan maar op. Daar komt uiteraard Lewandowski bij. En de scheidsrechter, wat doet hij? Die gaat nog eerst even wat waarschuwing uitdelen aan mensen die wat meer aan elkaar zitten dan dat ze oog hebben voor de bal die gaat komen via Smeltz die nu zijn hand opsteekt. En de hoekschop aflevert op het hoofd van niemand op de handen van Nooyer die nu snel gooit. Want nu ligt er misschien ruimte voor Bayern met de tegenstoot met Ribery. Ribery probeert langs de tegenstander te komen maar dat lukt niet. En dat Super Supertits erg goed... Uh... Verdedigd aan die uh, rechterkant. En ervoor zorgt dat er niet uitgebroken kan worden door Bayern München. Maar Bayern heeft weer balbezit. Is het uh, uh, eventjes uh, Martinez die uh, de bal heeft. Maar hem kwijtraakt. Hij herstelt, hij herstelt dat uh, zelf. En dan via Boveteng naar Filip Blaam. Maar daar zit dan meteen weer een tegenstander. In dit geval Groskroets op zijn huid. En moet het via Alaba aan de linkerkant. Alaba met de uh, diepe bal. Richting Mandzukic. Mandzukic met Robben. Robben heeft de bal. Draait zich goed vrij. En nu kijken naar de rechterkant. Goed gedaan naar Müller. Müller moet met de voorzet komen. Probeert dat ook, maar de bal wordt onderweg aangeraakt. En dan is het uh, Weidenfeller die uh, de bal heeft. En ik zie de vlag van de grensrechter omhoog gaan. Geen idee waarom. Uh, hij heeft hem ook snel weer naar beneden gedaan. Misschien dat het bij de voorzet van Müller buitenspel was van een van de spelers van Bayern München. Maar omdat Veller de bal had, mag het spel verder gaan. Doet dat met een ver, verre uittrap. Maar die wordt opgevangen, in dit geval door Dante. Dante die een meter of 30 voor zijn eigen doel staat nu. De bal aan Alaba meegeeft. Alaba Ribéry, die staat nog op de eigen helft. Laat de bal eigenlijk onder zijn voeten doorlopen. Bewust in de hoop daarmee zijn tegenstander op het verkeerde been te zetten. Pisek, maar die staat goed en krijgt de bal... Tegen zijn benen aan. Die gaat over de zijlijn. Terwijl van de middellijn een ingooi voor Bayern aan de linkerkant. Alaba de linksback neemt die bal. Zoekt ver naar Mandzukic. Die wil wel koppen, maar kijkt naar de scheidsrechter of er geen overtreding tegen hem is gemaakt. Als hij eigenlijk niet van de grond komt. De scheidsrechter vindt van niet. De bal gaat terug naar de keeper. Oei, Weideweller, wat wacht je lang. Robbe glijdt daar nog naartoe en komt nog bijna bij de bal. Daardoor is de trap van Weideweller niet goed genoeg. Er wordt hij ter van de middellijn opgevangen door Bayern met Schweinsteiger. Laam is daar dicht in de buurt. Die paast zwak tegen het hoofd van Lewandowski aan. Daar is het balbezit van Dortmund even. Want als de bal naar voren gaat, wordt hij door Boateng de andere kant weer opgetrapt op het middenveld verliest Bayern de bal weer vrij snel. Dortmund wil opnieuw Lewandowski bereiken. Lukt weer niet. Bayern zit ertussen. Uitbraak in de maak? Nee. Want de bal ploft eigenlijk een beetje tussen Müller en Mandzukic in. En opnieuw neemt Dortmund over. Wat een aanval met Lewandowski. En het is dat hij er net niet langs kan. Het kaatsen was prachtig met Reus. Maar het balbezit blijft via Blasikowski voor, uh, voor Borussia Dortmund. Dat nu weer allemaal op de helft staat. Met Lewandowski op de helft van Bayern München. Maar Lewandowski kan zich net niet vrij spelen. En dan is het de counter aan de andere kant. Met Müller. Met Robben. Robben terug naar Müller. Maar Müller wordt niet bereikt. En dan wordt er overgenomen door Subotits. Maar ook hij raakt de bal kwijt. En is het aan de linkerkant Ribéry. Ribéry gaat lopen met de bal. Speelt het binnendoor. Weer naar Müller. Gaat de bal naar de rechterkant. Inderdaad naar Laam. Laam aan zijn rechterzijde loopt Robben. Die krijgt de bal. Robben met Smelzer. Robben tussen twee man. Speelt de bal dan goed. ...naar Ribéry en krijgt hij hem weer terug. Nee, helaas voor Arjen Robben niet. En dan kan hij weer overgenomen worden door Dortmund. Dat was na 10 minuten eigenlijk voor het eerst... ...dat Bayern zich in een gestroomlijnde aanval liet zien. Nu een counter aan de andere kant. Blasikowski aan de bal. Randstaf op gebied. Zoekt contact met Royce. Komt niet. Bal komt terug bij de voeten van Blasikowski zelf. Omdat Royce er eigenlijk een beetje voorbij loopt. En dan schiet hij wat gehaast. Meer tijd was er ook eigenlijk niet over het doel van Neuer. En zo kunnen we daar ook een kansje noteren. Maar de aanval van Bayern was eigenlijk ook het eerste moment in de wedstrijd waarin Dortmund massaal achteruit liep. En zelfs zo ver dat het hele elftal op de rand van het eigen strafvoetje terecht kwam. Zodat ook Laam op 20 meter van het doel kon komen. Dan komen de problemen vanzelf. Dat zou Klop zich hebben gerealiseerd. Vandaar de tactiek om nou juist zo ver mogelijk van het eigen doel af te blijven. Nogmaals met alle gevolgen van dien. Dante opent. Lange bal. Weer lange bal. Mantsoekisch geklopt in de lucht. Weer geklopt in de lucht. Dortmund neemt over. Want Dortmund is de partij met meer balbezit in de eerste 10,5 minuut van dit duel. 0-0 nog op Wembley. Terwijl dat zeer de moeite van het aankijken waard is. Omdat het ja, gewoon super spannend is. En, en leuk en heerlijk, prachtige atmosfeer. In toch het voetbalmecca van de wereld. Tenminste, dat vinden ze zelf de Engelse 150 jaar Engels voetbal. En dan in dit Wembley stadion met 90.000 mensen. Die kijken naar Dante die een lange bal verstuurt. Maar die is veel te lang. Gaat zomaar richting Meidenfeller. Die de bal kan opvangen en hem mee zal geven. Of niet? Nee, hij gaat er even mee lopen. In het strafschopgebied. Ja, de zevende keer Wembley. En natuurlijk was het groot feest in uh, 1971. Toen Ajax met 2-0 won van Panetti En hier op dit uh, heilige gras. Want dat uh, moet je er altijd bij zeggen. Het heilige gras van Wembley. De Europa Cup 1 haalde, binnenhaalde. Nu gaat de bal voor Borussia Dortmund naar voren. Want wat willen ze graag? De mannen uit Dortmund en uit München. Om ook dat... Uh, te doen, maar dan in 2013. Dante speelt de bal naar Alaba. Alaba kijkt en ziet niemand echt vrij staan. En via Schweinsteiger gaat de bal dan weer terug naar Dante. Dante speelt de bal even breed. Naar Boateng. Boateng. Dan maar weer zoeken in de diepte naar Robben. Die loopt zich goed vrij. Heeft de bal in de voeten gekregen. En moet hem meegeven. Maar dat lukt niet. Omdat Smeltzer er tussen zit. Bal over de zijlijn in Borbayer. Ja, Welbekende tussen de linies lopen. Even een paar meter weglopen bij het tegenstander. Dan komt er ergens vroeg of laat. Als die blijft staan. Tenminste wel ruimte. Dat had Robben goed gezien. Het levert een hoekschop op. Of een ingooi, pardon. Die inmiddels weer aan de andere kant van het veld ligt. Dan de linker. Alaba Oeh. Heel makkelijk weggedraaid naar binnen. Nu weg bij Blazikowski. Draait nog verder naar binnen. Komt dan Bender tegen. Dan gaat de bal terug naar Dante. Die opent naar de rechterkant van het veld. Dan moet Robben. Behoorlijk spring om die bal binnen te kunnen houden met het hoofd. Dat lukt. Maar hij kan geen richting meer terug meegeven aan de kopbal. Die wordt opgevangen door Hummels. Hummels trapt de bal naar voren. Doet dat weer op het hoofd van Boateng. Boateng komt boven Lewandowski uit. Maar trapt de bal weer over de zijlijn. En Dan mag Dortmund gooien. 2-3 meter over de middenlijn. Linkerkant van het veld. Grooskreutz wil dat doen. Laat het over aan smelten. Dat is dus de linksback die nu voor de zoveelste keer op de helft van Bayern. In dit geval een ingooi neemt. Maar daar in ieder geval iets doet. En uh, zo kan Bender aan het werk worden gezet. Die brengt de bal bij Lewandowski. Die draait wel heel makkelijk weg. weliswaar helemaal aan de zijkant van Boateng. Het straf nog niet binnen aan de zijkant. En dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. Schieten was geen optie geweest. Maar aan voorzet wel. Royce en Blazikowski hadden zich gemeld in de doelmond. Maar daar kwam de bal dus nooit. Omdat Lewandowski die op het laatste moment onderdrukt is dus ook van de Bayerische verdedigers over de achterlijn liep. Ja. En dus heeft is die kans voorbij. Maar weer slecht werk bij Bayern München. En is het Lewandowski die de bal heeft schiet van heel ver. Oh, schot. maar net over het doel getikt door Neuer. Wat een geweldig schot van Lewandowski. Zeg. Van een meter of nou, misschien wel 30 meter schiet hij die bal echt perfect in. Want de redding is een hele goede van Manuel Neuer ten koste van een hoekschop. En zo had Borussia zomaar op 1-0 kunnen komen. Het was de enige mogelijkheid voor Lewandowski. Door dat balverlies van Bayern München stond hij eh, eigenlijk alleen daar en kon de bal niet afspelen. En wat is die man dan knap met dat eh, rechterbeen van hem. Om eh, uit bijna onmogelijke eh, stand toch die bal zo mooi in te schieten. De hoekschop vanaf de rechterkant is voor Dortmund. 14 minuten onderweg. 0-0 stand. Hangt er een goal van Dortmund in de lucht. In de openingsfase van deze wedstrijd. Royce gaat een hoekschop nemen. En wijst naar de mannen voor het doel.